Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Nederlandse militairen in Kunduz zeggen dat ze drie maanden eerder kunnen beginnen met de training van de Afghaanse politie. Dus niet pas in januari, maar al volgende maand op 1 oktober. Volgens commandant Ron Smits is er veel vooruitgang geboekt in de voorbereidingen en kunnen de achtweekse trainingen al van start. De missie in Kunduz leek onlangs juist vertraging op te lopen door logistieke problemen, zoals gebrek aan materieel en tolken, maar die zijn inmiddels opgelost. Staatssecretaris Veldhuizen van Zanten blijft ervan overtuigd dat ze voldoende kan bezuinigen door het persoonsgebonden budget in de zorg grotendeels af te schaffen. Dat zegt ze in reactie op een rapport van het Centraal Planbureau. Dat heeft berekend dat de maatregel minder opbrengt dan het kabinet had gedacht. Dat geldt volgens het CPB zeker als de staatssecretaris haar belofte waarmaakt dat mensen die zorg nodig hebben recht houden op evenveel zorg. In een verklaring schrijft Veldhuizen van Zanten dat de maatregelen goed en nodig zijn. Ze denkt meer geld te kunnen besparen door het mogelijk te maken dat de zorg wordt geleverd door zelfstandigen zonder personeel. Die zijn volgens haar goedkoper dan de traditionele zorgaanbieders. De Utrechtse burgemeester Wolfse heeft toegegeven dat er, zonder dat hij het wist, documenten zijn vernietigd in de zaak over het weggepeste homostel in Leidse Rijn. Dat blijkt uit antwoorden van de PvdA-burgemeester op vragen van de oppositie, naar aanleiding van een artikel in het AD. Volgens Wolfse stonden er in de verslagen geen feiten die relevant waren voor de zaak van het homostel, maar hadden de documenten niet vernietigd mogen worden. Vanavond is er een raadsdebat over de kwestie. De oppositie dreigt met een motie van wantrouwen.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 Reach out, touch base. We're gonna Helemaal was dat hem, Deepesh Mode. Welkom bij deze Alternative FM, want uh, we zijn er weer. Uh, twee man sterk, hoewel de één nog op de scooter moet komen. Maar ja, dat zijn we wel van hem gewend. Uh, het is altijd iemand die met uh, rokende gimpen uh, komt uh, binnenzetten. Dat is Marcus van Dam, hij is uh, weer terug uh, van vakantie. Uh, ja... Altijd. De, de sterren laten altijd op zich wachten en dus zal hij zo dadelijk wel binnenkomen zetten. Maar we hebben ook een gast in de studio, aangekondigd al op Facebook. En ze is vanavond hier. Welkom, Helene. Ja, dankjewel. Goedenavond. Hallo. Hallo. Uh, wij hebben elkaar al gesproken tijdens een van de voorrondes van de Grote Prijs van Nederland in Pakkenhuis Willemina. De allereerste voorronde die werd gehouden bij de Singersongwriters. Ja. Zie goed. jij... Ja zie jij jezelf zo als singer-songwriter? Ja, zeker weten. Ja. Ja. Um, helaas heeft singer-songwriter een beetje uh, een nare klank gekregen, maar ik ben heel trots op. Ja. <laughs> um, Mensen denken aan, bij singer-songwriter heel vaak aan, aan lieve zachte liedjes met een pianotje of een gitaartje, maar dat is helemaal niet zo. Nou, Dat, dat, dat zullen we straks wel van jou horen, wat, uh, dat er in ieder geval ook nog iets is uh, dat het ja. toch iets anders klinkt dan, uh, dan, dan de meeste mensen wel uh, kennen van ja. singer-songwriters. Uh, jij zegt over lieve liedjes, uh, bedoel, wat, nou ja, uh, noem eens wat namen van, uh, van mensen die jij en je eigen kennisenkring een beetje kent. Met lieve liedjes? Ja. <laughs> of is dat een hele gevaarlijke vraag die ik ja, nu stel? Ja, dat een hele nou, vraag. Nou, zullen, zullen we dat maar niet stellen in ieder geval. <laughs> uh, maar goed, uh, nee, want, want ze zijn uh, eigenlijk allemaal even lief. Uh, iedereen die hier uh, zijn liedje aan uh, komt dragen, zeg maar. Dat uh, vind ik uh, gewoon, uh, ja, het is allemaal in hemel te prijzen. Uh, zeker in deze tijd, als je uh, bekijkt uh, hoe het uh, tegenwoordig gaat met... Uh, nou, ik heb het jou net te horen vertellen, hè? Ja. Het gaat... Uh, volgens mij niet helemaal goed in, de, in Nederland. Nee, het is moeilijk. Uh, met bezuinigingen, maar daar heeft iedereen het over en dat mm. kent iedereen wel. Maar vooral voor de muzikanten die um, proberen hun, hun fanbase uit te breiden, is het mm. heel moeilijk. Ja, ja uh, een, uh, een fanschade, ja, dat, dat is, dat is een, nou denk ik ook niet he, een van de gemakkelijkste opgaven van een de singer-songwriter, uh, denk ik. Als ik het uh, zo beluister. Want nee. ja, jij bent net begonnen, of... Ja, ik kom ja. net kijken. Jij net ja, je bent een broekie, als het ware. Ik ben, ik ben een groentje. Ja. ja, nou ja goed, uh, maakt niet uit. De, de, hoe, hoe bevalt het eigenlijk op dit moment? Uh, denk je als je als je nu uh, zo bezig bent als groentje van, mijn god, waar ben ik aan begonnen? Nee, zeker nee? niet. Nee, ik geniet er heel erg van. Vooral om, omdat ik toch wel positieve reacties krijg. Omdat ik een hele mooie EP heb opgenomen. Ja, wij hebben hem hier liggen. Dus uh, we gaan er ook straks wat van draaien. Ja, heel fijn. Ja, en um, um, nou, de optredens die ik geef zijn hartstikke leuk. En juist heel intiem en, en fijn met kleine groepen mensen. Um, ja. En, um, Merk je ook aan, aan jouw publiek dat, uh, dat ze aan elkaar aan het doorvertellen zijn van... Uh, daar moet je naartoe, naar Elena? Jawel, ja. Ja, ja en ik denk dat mond-op-mond mond reclame toch wel uh, het beste is voor iedere muzikant. Ja, want als ik gewoon even jouw EP erbij uh, pak. Ja. Uh, je hebt gewerkt met Donata Kramers. Ja. Uh, die was uh, geloof ik met jou uh, in die eerste voorronde ja, ook aanwezig. Klopt, ja. uh, uh, op jouw EP heeft ook uh, meegewerkt Chris Kok. Ja. Dat is ook niet uh, de eerste, de beste. Die, die staat volgens mij in de halve finale van, ja, de, van, ja, ja, de, van de, ja. de grote prijs. Dus, ja. uh, en jij dan? Dat, ik, ik, toen ik dat las, ik denk nou, dat het toch heel frappant. Dat, dat uh, gewoon uh, het hele spul... Want, hè, want Chris <laughs> stond ook met die eerste voorronde bij jou. Ja. Was, dat, was dat leuk? Dat jullie met elkaar zo even konden, konden, konden babbelen? Ja, zeker weten. Ja? ja, iedereen kent iedereen. En het is leuk als je samen kan werken. Ja. Ja, ja want uh, en heeft dat ook uh, een positief effect als je juist met elkaar samenwerkt en dat je dan toch... Misschien dat we met z'n allen wat meer kans hebben om ergens doorheen te komen? Ja, sowieso omdat um, uh, als ik bijvoorbeeld een optreden ergens heb... en ze hebben, willen nog een singer-songwriter erbij hebben... dat we elkaar kunnen vragen en zo ja. elkaar aan optredens helpen. Ja. En um, als ik bijvoorbeeld niet kan, dat ik zeg maar ik ken wel iemand anders die wel kan. Of, zo help je elkaar. En, ja. um, ja, ook met opnames. en uh... Ook dat? Ja. Nou, want deze EP, waar heb je deze opgenomen? Deze heeft Chris opgenomen. Bij hem thuis? Ja. ja. Is hij, is hij, is hij uh, want er staat hier recorded en mixed by Chris Kok. Ja. Uh, is het ook een beetje een producer? Ja. Heeft hij dat ook een beetje in zich? Hij heeft er echt een heel goed gevoel voor. Ja, ja. zeker weten. Nou, we gaan zo uh, ook sowieso denk ik ook wel wat van Chris denk ik, draaien in dit, ja, uh, dit want maar. dat verdient hij wel, ja. uh, zeker ja. omdat hij ook volgens mij heeft hij ook mooie noten, heeft hij gewonnen, dus. Uh, ja. Uh, en dat, dat is ook een, uh, ja, een behoorlijke uh, een, een, een festival wat aanzien heeft in Amsterdam, als ik het uh, ja. goed heb. He? Ja. Ja. Uh, nou, uh, we gaan met, met, jou, uh, met jouw EP maar eens beginnen. En dat doen we natuurlijk met de eerste van, van die EP. Ja. My White Gone Gone Grey. Waar gaat dat over? Heb jij dat, uh, want, dat, ja, want dan kom ik ook nog eventjes... Die liedjes die komen natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen. Nee. Nee. nee dit nummer heb ik geschreven. Uh, eigenlijk. Uh, ik had een droom gehad. Ja? Daar gaat het over. Daar gaat het over. Ja. ja. Maar zit je dan even naar buiten te kijken en denk je van. Nou. Waar zal ik het nou eens over gaan hebben? Of uh, nee. is dit gevoel? Of werk je op gevoel? Ja, zeker weten. Ja? Dus het uh, zijn vooral dingen die ik um, uh, van mijn hart wil schrijven. Of mm -hmm. dingen die me opgevallen zijn um, aan anderen of aan mezelf. Um, bij, dit, bij dit nummer ging het vooral om dat ik heel slecht over iemand dacht. <lacht> en ik dacht, hey gevaarlijk. Ja, dat is heel gevaarlijk. Ja. En toen dacht ik, hé, hey, maar ik doe eigenlijk precies hetzelfde. Ja, nou, dat, daar, hebben wij het, daar hebben wij het ook over gehad uh, bij de buren hier. Uh, onder het genot van een drankje. Ja, hè, ja, dat ja. Het, eigenlijk wel. Ja. Uh, en, en, en vaak is dat, uh, uh, moet je gewoon eigenlijk niet, niet oordelen over nee. mensen. En nee. dat, dat is ook, denk ik, de strekking ook van het liedje. Als ik, ja. uh, als ik jou zo tussen de regels door beluister. Ja. Ik vind het eigenlijk een hele mooie eigenlijk. Uh, en dat, uh, ik sluit me daar gewoon heel graag bij aan. Je moet, je moet, je moet uh, niet zo, zo snel over, over uh, mensen oordelen of wat dan ook. Nee, en ik denk dat je, als je slecht. Denkt, kan je beter eigenlijk dat niet doen? Mm -hmm. ik, ik kan mij daar uh, heel erg bij aansluiten. Laten we naar het liedje gaan luisteren. Hier is My White Gone Gone Grey. In my smile of guilt, in my white robe of innocence, as it wore heavy on my nakedness, as it turned day. Marcus. Ja. Ook goedenavond. Goedenavond, ik ben een beetje laat vandaag. <laughs> ja, dat hadden we in de gaten. <laughs> uh, Sorry. Ja, maakt niet uit. Uh, dit, dit, dit klinkt mij zeer bekend in de oren. Dit is op, op verzoek van onze gast Ilene uh, May. Die is er ook. Ja, niet alleen jou trouwens. Wat zie je? Niet alleen jou trouwens, dat bekend in de oren Nee, klinkt. nee, nee. Want, uh, want volgens mij uh, ben jij er een hele tijd uh, geleden mee gekomen ooit is. Mm -hmm. En toen deden we dat nog met z'n drieën. Met uh, Menno erop uh, bij. Volgens mij was dat in die periode zo'n beetje... Dat zou kunnen, want dan heb ik wel vaker muziek mee. Ja, want, eh, ik moet eh, zeggen dat ik nu steeds een beetje het vergeet. Oh, Oeps. is dat zo? Ik, het, het zou toch wel uh, handig zijn als je... Als Weer eens een keer zegt... wat meeneemt, ja. ja. Goed, eh, vakantie geweest. Daar hebben we het zo over. <laughs> eh, want, Helene, eh, want, wat was dit? Want het, het was Beirut, geloof ik? Ja, klopt. Ja. klopt. Uh, en de titel die is heel moeilijk uit te spreken. Mm -hmm. En die weet... Uh, Jij ja, hebt hem voor je, de titel. Ik heb hem voor me. Ja. Ja. Weet je, ik kan het Marcus veel, kan het dat veel dat beter eigen. doen. Ja? Oh, Marcus leest voor het ja. ik, ja. <laughs> ik ben er niet zo handig in, zomaar maar zeggen. Ja. <laughs> het is ook, hij is ook fijn. Hij heet Guayama. yeah. Guayamas Sonora. Guaya Massonora. Van Barut. Oh. Hey, ja, het de titel is net zo mooi als het nummer. Ja, dat ja. is mij echt op, opgevallen. Ja. Maar jouw nummer, uh, waar we het net over hadden, ja. mag er ook zijn. Kijk, ja, ja, ja. Uh, Vijf nummers heb je, heb je gemaakt. Hè? Ja. Uh, plannen of je nog meer wil uh, gaan maken. Oh, zeker weten. Ja? ja, ik ben nu aan het schrijven voor een album. Mm -hmm. Ja, ja. ja Dat is wel leuk ja. Maar dat uh, er zijn eigenlijk een beetje geheime plannen maar... oh, Dus ik ben uh, weer eigenlijk een beetje te volbaren geweest Nee, te veel. <laughs> ik, vraag, ik vraag wel eens meer te veel Maar goed uh, ja, Maar ga... ik ben er heel trots op Dus ja, ik vind dat vind het ook wel uit. leuk om ja, ja, te vertellen ja, ja. Ja, ja. Uh, Ga je dat ook weer met, uh, met de eerder genoemde Chris uh, Kok nee, nee, met uh, iemand anders Met iemand anders Ja ja, maar niet dat ik, uh, dat ik het niet leuk vind. Je, je vergeet was... Chris in ieder geval misschien nee, niet? Nee, zeker niet. Hey? Het was heel fijn om met hem samen te werken. En hij heeft heel, het is echt een goede muzikant. Ja, en, uh... over, over Chris gesproken. Ik zal eventjes uh, even erbij pakken zo direct. Want anders dan... Uh, want dat, ik zei al, hij verdient dat uh, ook, Chris Kok. Ja. Uh, uh, en dan kan ik hem weer niet vinden. Oh, nou, het is eerste plaatje een... ben ik trouwens wel benieuwd naar wat er nog meer op het cd'tje staat. Oh, hier, kijk. Nou... Yeah. Porus Head PJ Harvey en Dat uh, wordt onbekend voor mij dus Ja? Nou Bat for Lashes uh, Bonnie Ver Kate Bush Ja, ja, oh, oké okay. okay. Ik, ja ik denk misschien hoor ik nog een paar van die bekenden die ja. waar ik ook veel naar luister maar helaas ja. nou ja goed uh, het, ik, ik denk als want we want we hebben je al uh, net al een beetje geïntroduceerd uh, maar goed uh, het komt natuurlijk niet zomaar uit de lucht uh, vallen denk ik of was je als kind al vrij creatief um, ja maar, meer met schrijven uh, ja ik wel, ik schreef veel verhalen hmm, doe je hetzelfde als ik kijken. Ja, maar niet over... Ik schrijf niet over sport. Nee. Maar meer over... Ja. ja maar je weet niet dat... Kijk, ik schrijf niet uh, alleen over verhalen over sport. Dat is sportverslaggeving. Ja, ik, ik, geef, nog nog iets, even, ik geef nog iets uh, meer van mij, uh, prijs. Ik, uh, ik heb als jongetje van, uh, nou wat zal zijn, 16 tot en met 20, heb ik allemaal kleine verhaaltjes uh, geschreven, dat zich uh, een beetje was, okay. als een soort vuile tonnetje. En op een gegeven moment uh, werd er uh, ja, Miami Vice werd er, uh, werd er, uh, ja, speelde zich ineens in midden jaren 80 uh, af tot uh, eind jaren 80 begin jaren 90. En toen wilde ik toch een beetje spannende verhalen gaan schrijven over mm. politiemannen en noem maar op. Wow. Dus kijk, uh, mijn voorland is uh, toch, toch nog dat ooit eens, maar, yeah, yeah, yeah. maar daarom kan ik toch je wel enigszins een hand uh, geven. Mm -hmm. dat, uh, dat je, en ja, vroeger als, uh, als kind wilde ik uh, vrij, uh, met vrije opstelopdrachtjes nou, had ik toch ook wel een uh, redelijk fantasierijke geest. Dus. dus ik kan je een hand geven. Kijk, nee. Maar ik vind het wel leuk uh, dat je erover begint. Uh, oh, wat had ik een hekel aan schrijven. Ben je niet? Ja, kijk. Maar wat schreef jij dan zoal? Um... Ook verhaaltjes? Ja, ook verhalen, maar over... Sprookjes misschien? Sprookjes. Ja, want, ja. want dat, dat kan ik eigenlijk uit een beetje uit de muziek. Van jou leid ik dat er toch een beetje uit af. Okay. Ik denk, ja, er zit, er, zit, er, zit, er zit ook iets sprookjesachtig in. Ja, heel dromerig. En, en, um, uh, ja, Hoe ja, noem je dat? Ja, maar uh, kan je er nog iets van herinneren wat je, wat je misschien uh, geschreven hebt... Um, over, ik, over iets? Ik schreef uh, veel over oude vrouwen. <laughs> dat klinkt nu <laughs> heel, heel raar. Ja, dat is wel leuk. Maar ik heb... Um, uh, uh, vroeger als, toen als eerste baantje ja. uh, ging ik bij uh, oude dametjes schoonmaken. Ja. En dan ging ik uh, tijdens het thee drinken kreeg ik alle verhalen gehoord over wat zij hadden meegemaakt. Ja, ja, ja. En dat heeft mij echt geïnspireerd um, uh, tot het schrijven van uh, verhalen over hun leven. Wat zij hadden ja. meegemaakt vroeger ja. uh, toen het leven super anders was. En um, uh, over kunnen... hun relaties, een mevrouw die uh, woonde in Indonesië en die had een ja. jonge vrouw die voor haar schoonmaakte en de was deed en, en over, ja. uh, over uh, hoe uh, hun mannen met hen omgingen ja. kunnen wij ja. daar als uh, gewone sterveling nu in deze tijd nog wat van leren denk je van hoe zij vroeger leefden van, leefde. jou, van de, deze oudere vrouwen wat jij uh, allemaal opgetekend hebt ja, vooral hoe, hoe sterk die vrouwen zijn. Ja, ja. Ik denk dat vroeger het leven toch wel harder is. En ja. mensen denken nu, nee, wat een onzin. Vroeger was alles beter. Nee. Maar ze zijn wel sterk. Ja. Maar dat schrijven, dat, dat heb je dus uh, gehouden, zeg maar. Ja. Hè? En wanneer is dan de muziek er op een gegeven moment bijgekomen? Um, ik ben toen begonnen in, uh, in een kinderkoor mm -hmm. <laughs> ja. Ja. En uh, toen op een gegeven moment in, uh, uh, heb ik, ben ik begonnen met in de kerk zingen ja. En um, um, toen uh, overleed een, een tante van mij En toen wilde ik een nummer voor haar schrijven En toen, uh, toen is het schrijven van muziek begonnen Zo? Ja, ja. Uh, uh, hoe, hoe, hoe verhoudt zich dat? Heb jij dan... Uh, je schrijft je schrijf een tekst. Uh, de muziek. Of heb je dan al een beetje het idee van hoe het moet klinken en... Ik schrijf wel eerst altijd de tekst. Hoewel ik nu merk dat het ook heel mooi is om met de melodie te beginnen. Mm -hmm. um, maar als ik de tekst heb, dan heb ik toch al heel snel de, de sfeer van, um, van de lyrics in mijn hoofd. En wat voor muziek daar onder moet komen. Ja, ja dat klopt. Ja. Dus, ja, want het, het het moet een beetje met elkaar in overeenstemming lijken. Ja, het moet elkaar versterken en het moet ook samen één zijn. Ja. Ja. Uh, nou, de muziek die je meegenomen hebt, uh, ja daar gaan we straks weer wat van draaien. Maar uh, zijn het nou allemaal singersongwriters in jouw ogen? Of nou PJ Harvey, Polly Jean Harvey zeker wel? Ja, ja, en um, Bad for Lashes ook. Radiohead vind ik eerlijk gezegd ook. Want ja, want hij schrijft wel. Allemaal, Tom, Tom York ja. wordt door, zelfs door schrijvers in Nederland uh, al omgeprezen vanwege zijn poëtische teksten. Ja, zeker weten. Ja. Dus wat dat er gaat, denk ik, ja. Dan zou je haast kunnen zeggen: dat, dat is een groep die onder de Singersommeruiters uh, valt. Ja. Ja, ja we, we, we lullen altijd zo makkelijk over, we willen alles lekker in een hokje stoppen, nee, nee, maar ik vind dat eigenlijk zulke een... onzin eerlijk <laughs> gezegd, want uh, we, dat, zijn, dat is weer typisch in Nederlands, hè. Ja. Uh, de piketpaaltjes staan uh, uit en dan moet je dan op dat moment dat doen en... Ja ja Nee, hokjes en vakjes. Hokjes Club. en vakjes. Ik ja. nou, ben ooit vakjesvuller geweest, maar goed. <laughs> <laughs> uh, zo dadelijk gaan we even wat uh, weer uit, uh, uit jou, uh, uit, uh, wat je hebt meegenomen. Maar eerst uh, nog een andere singer-songwriter die we hier twee keer in de studio hebben gehad. Die bezig is met een uh, nieuw album. En ik heb uh, begrepen dat uh, de boel wordt afgemixt door niet de eerste de beste. Gavin Lursen. Uit Amerika Dan weet Helena al welke, uh, Over wie ik het ga hebben. Uh, maar deze Gavin Lurzen Heeft al een uh, ja, Wat moet ik zeggen uh, Een Grammy Award Heeft hij uh, zelfs in de wacht uh, gesleept dus Het zegt wel iets over uh, De dame in kwestie Die wij hier twee keer gehad hebben En ik hoop Marcus En ik denk jij ook wel Dat ze hier uh, nog een keer uh, met het album onder de arm uh, meekomt uh, Oh het, uh, dat weet ik wel zeker Jij weet het zeker. Ik nou, weet dan. het zeker. Dan gaan we Fabiana Damers nog een keer draaien. is the girl you love. Do I really need to have the money to be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 Precies op tijd. Oh, maar nef hoor. Ja, maar je hebt... Uh, kijk, met die CNC-apparaten... Dan moet je altijd weer opletten dat je... Dat je <lacht> ik sta daar echt uh, gewoon koffie te tappen. Alsof een verleerd uh, barman naar boven. Uh, goed. Uh, hier is het suiker, Marcus. <lacht> Zo gaat het er bij ons aan toe. Als we bij het uh, Alternative event bezig zijn. Uh, en er moet uh, tussen twee platen door nog even voor, uh, voor onze gast. Natuurlijk uh, een... Uh, een koffie geregeld worden ja, heerlijk. Ja, Hebben we dat natuurlijk wel graag over Ik vind dit ook weer spannende muziek Wat je eronder hebt zitten Marcus Dat is, dat is jouw dat oude filmpje. Ja dat, dat hebben wij gedraaid uh, toen wij nog De Zoo heten. Dat is een ander wow. alternatief radio programma Ik, okay. Ik heb het in de jaren 90 ook nog uh, Mogen doen toen jij nog jong was? Nou, toen was ik uh, bijna midden dertig. Dus, uh, maar ja, toen draaiden we alleen maar hele bekende alternatieve muziek. Ik zal maar dus niet noemen hoe oud 30. je nu bent. Wat zeg je? Ik zal maar niet noemen hoe oud je nu bent. Nou, je ze gooi. Doe ze gooi. Uh, uh, 45? Wat jammer nou toch hè? Jammer hè? Goed. Bijna, bijna goed. Ah, ah. Wow. Normaal kan bijna ik dit goed. echt niet. Bijna goed. Ja, ik had zijn vader kunnen zijn, dus... Uh, ja, ook de mijne dan. Ja, klopt. <laughs> nee, uh, nou ja, goed. Ik vind het wel leuk als je gewoon... Uh, nou, het, het is vind het heel uh, goed geschat in ieder geval. Ik uh, nou, wow. ben het over een uh, goede maand, ben ik het. Kijk, dus, oké. Okay. Ik vind het ook niet zo erg dat je... Maar ik had het natuurlijk leuker gevonden als je me jonger had ingeschat. <laughs> een klein beetje... Maar goed. Uh, Jammer, joh. Ja. Oh. Uh, maar we hebben net uh, Siggy Rios hebben gedraaid. Siggy ja. Siggy Ross. Nee, ik uh, en uh, daarvoor hadden we natuurlijk uh, Fabiana Dammers met uh, The Girl You Love. Uh, gaat ja. over de, een meisje in de platenindustrie, heb ik me laten vertellen. Dus wat dat er uh, gaat... Uh, in, ik heb me ook laten vertellen dat het nummer heel anders gaat klinken op het album. Dus uh, dat, dat, dat weet okay. ik ook. Ja. Uh, maar goed, uh, Siggy Ross. Waarom? Omdat het heel... Melancholisch is. je <laughs> toch weer uit zijn melancholische geteld, ja. hè? Ja, en het dromerige en het ja. sferische. Ja, dat had ja, het ook wel, ja. ja. Ja, hier kan je echt op weg dromen. En, ja. Draai jij dit ook nog wel uh, thuis ja, als je thuis zeker. bent? Ja, hier word ik echt rustig van. Ja. ja. Als je een drukke dag hebt gehad en dit aanzet, heerlijk. Ja. Uh, ja. Een drukke dag, waar moet ik dan aan denken? ...heel veel regelen. <laughs> ja, Mailen je, en ja, bellen... ...en ja. dat soort dingen. Moet ja. je achter je optredens aanzitten? Ja. ja. Ja, dat wel. Ja, zeker. Uh, want dan kom komen we eigenlijk weer terug bij het begin van, uh, van het gesprek... Hè? Dat, je, ja. uh, ...dat het allemaal... Uh, ...nou, niet echt uh, roze geur en manenschijn is. Nee. En... Uh, ...ja, want, want ik neem aan dat je niet alleen... ...optredens regelt en dat je tussendoor ook nog wat anders uh, doet. Ja... Ja. Ik ben, um, um, ik zit nog op school, ja. ook, ja. <laughs> mijn laatste jaar. En ik ben ook mama, dus uh, dat oh, is ook, ook nog, een, uh, bent, een baan daarnaast. Je bent ook nog mama? Ja. <laughs> ja. <laughs> hoe, oud, hoe oud is het klein? Ze is uh, anderhalf nu. Oh. Ja. ja. Uh, hoe is dat uh, allemaal te combineren met, uh, met het een en ander? Want dan ben je dus moeder, je zit nog op school ja. op het uh, conservatorium. Ja, klopt. En dan heb je ook nog eens uh, ja, de optredens uh, regelen. Mm -hmm. Ja, ja um, dus vooral heel goed plannen ja. en goed afspraken maken. Ja. Um, ja. ja, heel veel discipline hebben ook. Ja, ook dat. Ja, ja, ja. Um, ja want, want uh, ja, dan, dan neem ik aan dat je, als je moeder bent van een kind, dan neem ik aan dat je ook een partner hebt. Ja. E, hoe belangrijk is die in, uh, in het leven van Erlene May? Heel belangrijk. Ja? ja. Is, die, is die ook voor jou als je thuis komt ook een rustpunt? Zeker weten. Zeker weten. Ook omdat uh, um, uh, we kunnen erover praten, maar ook over onze dochter. En Dat is heel belangrijk, ja. Ja. ja. En, en dan hoef ik even niet aan de muziek te denken. En dan ben ik met haar en dan ben ik met hem. En dan, dan ja. uh, ben ik ja, dus, dus thuis. Dat is thuis. Ja. ja uh, Jij, jij komt uit Uithoorn Ja Wat voor een plaats is dat? Nou Om ik ken het nog niet zo goed Want ik woon er nu twee maandjes denk ja. ik En ik had nog nooit van Uithoorn gehoord ja. Hiervoor ja. Uh, Maar ik dacht het is rustig Het is een dorp En ik kan zo de weilanden infietsen En langs de Amstel fietsen En dan vind ik het goed uh, Mijn dochter kan in de tuin spelen Ja. Nou, dus ik ben helemaal gelukkig daar ah, Dus je woont wel aan het water Begrijp ik ja. Dichtbij. ja, dichtbij de Amstel. Oh, dat is wel... Uh... Ja, ja ik, ik heb wel een klein beeld van Uithoorn. Uh, als je van de kant van Vinkenveen afkomt, dan ga je eerst die brug over... en dan uh, kom je Uithoorn binnenrijden. En dan is ja. het dan daar, uh, daar ergens aan ja. het water. Ja, precies. Dorp aan het water. Dorp aan het water. Ah, oké. Okay. Uh, ja. uh, uh, want, uh, kom jij van oorsprong uit Nederland? ja. Ja. Maar ik heb wel een accent. Ja, dat hoor ik. Ja, ik dacht al dat je ja, dat hoorde. Dan, dan, dan ben je ook nieuwsgierig naar. Van waar, ja. waar, waar, waar, waar ligt jouw oorsprong dan? Um, ik ben helemaal Nederlands, maar ik heb um, in Australië gewoond. Aha. Als uh, puber. Ah. Mm -hmm. toen, uh, uh, ja. ja, toen ik tien was, toen ben ik daarheen verhuisd. Um, uh, tot ik veertien was, vier jaar heb ik daar gewoond. Ja, maar je bent van oorsprong ook wel een Nederlandse ge geweest, van aldoor? Want uh, dan, uh, je, je bent dus met je ouders geëmigreerd naar Australië. Ja. Hoe was dat voor een uh, periode? Is dat, ook een beetje, is dat ook een beetje bepalend geweest uh, voor, voor je muzikale uh, ontwikkeling? Maar zou te zeggen. Um, ja. Maar meer in de zin van dat de, uh, de cultuur daar heel anders is. De omgang met mensen is heel anders. Mensen zijn daar heel... Uh, ja, moet ik voorzichtig zijn hoe ik het zeg... ...maar mensen zijn veel meer gastvrij... In Nederland heeft zo zijn gewoontes van uh, samen uh, avondeten. <coughs> en dan mag niemand bellen. En nee. dan, dat is tijd voor het gezin. Terwijl in Australië uh, nodig je elkaar altijd uit. Dan is altijd wel iemand... Uh, Are to dinner, mate? Ja. Zoiets. <laughs> Grab a baby. <laughs> <Zo>. <laughs> ja, ja, ja, ja. Ja, maar dat, ja, het is altijd mooi weer. Dus je gaat altijd uh, avonds thuis eten. Uh, in de tuin eten en... Uh, ik durf ja. het bijna niet te vragen. Maar waar heb jij uh, in Australië gebivarkeerd? Canberra. Dat is uh, de officiële hoofdstad uh, ja, van, uh, dat van Australië. Dat weet niet iedereen. Nee, maar dat is, is wel zo. Ja. Ja, Zover uh, rijkt rijdt mijn topografische kennis dan weer wel. Okay. Uh, iedereen denkt so. dat het Melbourne of Sydney is. Ja. Nee, nee, <laughs> Canberra is dat. Ja, uh, en, uh, ja nou, is, nou is het leuk hè. Uh, mijn oudste zus is in, uh, inmiddels alweer een jaar of vijf in Australië actief. Oké. Okay. Ga, ga ik je nog wel even buiten Duitsland oh, yes, even bijpraten. Dat is wel leuk. Ja. Uh, maar goed, uh, dus daar uh, heb je gezeten. En, ja. Ja, uh, uh, ja, want je zei al iets hè, over, uh, over, over hoe, hoe, het, uh, hoe het is in Australië. Ja. En hoe mensen er zijn. Uh, heb, je, uh, ja, heb je daar uh, toch ook een beetje muzikale vorming gehad? Of uh, was het toen nog niet helemaal aanwezig? Ja, maar ik speelde toen uh, cello. Oh, dus ik, uh... De klassieke kant uh... Ja, ja. Uh, Hebben je ouders uh, eigenlijk uh, het liefst gewild Dat jij uh, bij, een, uh, bij een Echt orkest met een, met een cello uh, Zou komen Weet ik niet, daar hebben ze me eigenlijk ze nooit, nooit vraag... verteld Of nooit een richting ingepocht ja. En daar ben ik wel heel blij om Wat mij opviel Is dat je uh, op jouw EP Heb je ook een cello gebruikt Ja en, uh, ik weet niet wat het is. Uh, Ganna had dat uh, op haar EP. Had ze ook al een cello ergens gebruikt. Ter, tijdens de optreden. Jij doet het ook. Mm. Ik, ik heb iets met singer-songwriters die... Een cello gebruiken. Ja, maar dat is, het is zo'n mooi instrument. Vooral omdat het zo'n diepe, warme klank heeft. Dat je het helemaal door je lichaam heen voelt. Ik vind het zo'n mooi instrument. Dus die liefde voor de cello zou er altijd blijven. Ik ja. wil altijd echt met cellisten werken. Ja? ja. Vind je ook dat je daar een raakvlak uh, zou kunnen hebben tussen het klassieke en de pop? In dat op zich? Ja, dat denk ik wel. Oké. Okay. We gaan zo weer even verder met je praten. Ja. Uh, want we komen aan bij een... Eigenlijk een muzikale vriend uh, van jou. Ja. Ja, dat is Chris Kok. Yes. Wat voor, een, uh, wat voor een jongen is dat? Uh, om mee te werken. Je hebt al iets gezegd erover. Uh, maar... Uh, is hij precies? Ja. Hij is heel precies. Um, en, en... Hij... Zonder hem te kort te doen. Hè? Want ja, ja, ja, ja. Nou, nee, ik wil echt heel goed over hem praten. Ja. Dus ik wil wel de juiste woorden. Ja, nou, dat is goed. Dat is goed. <laughs> ja. uh, hij is um, perfectionistisch. Maar dat, dat in een goede zin. zin. Een ja, zeker ja. weten. Ja. Omdat hij echt alles... Omdat hij gelooft in de muziek en alles eruit wil halen. Zodat het ja. op zijn beste... Uh, ik, weet, ja, ik weet niet of Chris zit te luisteren, maar als Chris zit te luisteren ik krijg nog een EP'tje van je met Uber Ig. Ik heb hem nog niet yes. gezien. <laughs> dus, uh, <laughs> maar uh, ik, ik weet in ieder geval uh, dat, uh, want Chris is een van de regelmatige gasten in, uh, hier bij CFM geweest als het gaat om de muziekboulevard wat nu opgedoekt is, maar nu ook bij Alternative FM. Dus laten we maar eens gaan luisteren. Sounds of Sirens. Dat moet jou wat zeggen, denk ik. Ja, zeker. Heel mooi. Dan gaan we naar luisteren. Hier is Chris Kok.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 So nothing would ever get better. Everything she put together fell apart. And though her brain kept growing, it never caught up to her heart. and dimes For each time she recites those lines To the sounds of sirens I fell asleep To the sounds of sirens Ja, het, blijft, uh, het blijft mooi. The Sounds of Siren. Uh, van uh, Chris Kok. Nien. Daar uh, is het van afkomstig. Jij uh, weet daarvan. Ja. Mooi is dat toch? Ja, heel mooi. Want ja. we hebben het wel. Even bij de uitleg over Australië. We het uh, even gehad. Maar uh, we hadden Chris op de achtergrond uh, wel. En het blijft een schitterend nummer gewoon. Ja, zeker weten. Ja. Uh, ik geloof dat hij ook in de halve finale staat van, uh, van de grote prijs, of niet? Ja, hij ja, is he? door. Ja. Hij is door, hè? Ja. Uh, dan uh, is het natuurlijk uh, hopen en bidden of hij inderdaad nog bij de finale terechtkomt. Want ja. uh, hij is in ieder geval goed uh, op weg. Hij heeft uh, een mooie nota heeft hij gewonnen, dus... En jij raadt hem aan hè, om hem hier uh, te... Zeker weten. Nou Chris, dus als je, als, je, als je luistert, uh, bij deze gaan we je uitnodigen. Dus, uh, dus uh, ik, ik heb wel zo'n donkerbrief vermoeden dat hij ergens zit te luisteren op een, een of andere manier. Of niet? Ik hoop het. Ja? Chris doen. <laughs> we hebben nog eentje van jouw uh, bizarre platenvakje. Nou ja, bizar is het natuurlijk niet. Maar hij is wel... Uh, uh, want, wat, uh, want we hadden Siggy Ross, hadden we net. Ja. Wat gaan we nu horen? We gaan nu Porus horen. Tot aan het nieuws van 9 uur. Ja.